Levy van Eck met het NOS-journaal. President Trump heeft zijn Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Pompeo, gevraagd om zijn bezoek aan Noord-Korea uit te stellen. Trump vindt dat er niet genoeg vooruitgang wordt geboekt met de denuclearisatie. Volgens de president komt dat mede door het handelsconflict tussen de VS en China. Daardoor zou China minder hulp bieden bij de onderhandelingen met Noord-Korea. Pompeo wilde volgende week naar Noord-Korea reizen om verder te onderhandelen over de nucleaire ontwapening, maar dat bezoek komt er voorlopig dus niet. Bij het VMBO Maastricht zijn geen leerlingen uit lagere jaren vertrokken vanwege de problemen die er waren met de eindexamens. Dat zegt de interimbestuurder van de school tegen 1 Limburg. Ook aankomende brugklassers die zich al bij het VMBO hadden ingeschreven besloten niet voor een andere school te kiezen. De middelbare school kwam deze zomer in opspraak... omdat ruim 300 eindexamens ongeldig werden verklaard door de onderwijsinspectie. De examens waren niet of onjuist afgenomen. Veel leerlingen moesten hersteltoetsen maken. Volgende week horen ze of ze zijn geslaagd. Zo'n 40 Chinese demonstranten zijn spoorloos verdwenen... na een inval van de oproerpolitie in de aanloop naar een protest. De studenten waren van plan actie te voeren voor meer rechten voor, arbeid, voor fabrieksarbeiders... De groep verbleef in een appartement in het zuiden van China... toen de politie daar vanmorgen binnenviel. Sindsdien is er niets meer van hen vernomen. Het kabinet komt met extra maatregelen om het lerarentekort aan te pakken. Onderwijsministers Slop en Van Engelshoven geven geen extra geld... maar ze willen leraren die minder werken stimuleren om meer uren te maken. En mensen die ooit het onderwijs hebben verlaten vragen om weer leraar te worden. De ministers hopen zo de komende twee jaar duizend leraren weer voor de klas te krijgen. Het weer vanavond veel buien, vannacht weer droger, maar niet in de kustgebieden. De minima liggen tussen de 9 en 12 graden. Morgen weer buien en valt van tijd tot tijd regen. Het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu, zie het. it it it so so so so so hot hot hot yeah De beats door je speakers. Welkom. See it in the house. Een nieuwe see it op jouw vrijdagavond. DJ JK of zoals uh, mensen tegenwoordig ook wel zeggen, DJ Jarubly Romski. Ik weet het niet, Dennis. Uh, wat zeg jij ervan? Uh, gewoon bij JK houden. Ja, dat klinkt uh, lekker. Uh, dat klinkt een beetje als een lekker. neger. Jarubly Romski of uh, een beetje een spraakgewek. Misschien de uh, Skatman John. Uh... Ja, uh, ja. Hey, ja leuk leuk, je... pr probeer het eens vijf keer achter elkaar te zeggen. Nou, er, er moeten wel een paar shotjes erin. Ja, precies. Hey, leuk dat je erbij bent al uh, het eerste uur. Ja. We trappen af met Idris Elba en Batman in de Will Clark remix. Wat een gave ja, plaat ja, is, is dat, dus... zeg. Dat had ik echt niet verwacht. Hij is ook nog niet uit, hè? Ja, maar... Maar ja, ja bij zie je het first, hè? Bij, bij ons altijd. Zeker te weten. En dan deze opvolger van Wiewek en Gregor Salto en Cuenta Itamu. Ik, ik ken die jongen niet, hoor. Ja, eh... Uh... Je kent hem ook niet. Je kent hem ook niet? Nou ja. Het, het, was... is, het is een uh, eentje voor de klassiekers hoor. Want, uh, ah, een lekker plaatje weer. Zeker te weten Echt zo'n uh, opvolger van uh, On Your Mark. Hé, hey, wat kunnen we allemaal uh, verwachten vanavond? Want uh, ja, ik zag je al in de weer met alle kranten, tijdschriften voor alle nieuwtjes. Ja, maar volgens volg mij gaat het toch echt... Even... Uh, aan het zoeken. Volgens mij gaat het toch echt vanavond over Mysteryland. Want ja... Ik kijk nu naar buiten, ik hoor de regen, ik zie de flitsen voorbij komen en het zijn geen lasers hier. hè? Ja, het, het lijkt hier wel mysteryland. <laughs> Too deze is gift, hè? Zoiets. Ja, zoiets. En, en hoe lang gaat het? Want je zal maar op de camping zitten. Want... Nou, hier, kom. Ja, ja. laatst. Nee, maar. Uh... Zo. Het komt er ik lekker ben... uit, hè? zal toch maar Ik weet niet, niet, niet of de mensen het kunnen horen hier door de radio, maar. Uh... Er wordt hier aardig uh, wat uh, verbouwd, uh, zo. Zo. Maar wat hebben we vanavond nog meer klaarstaan, behalve de, de nieuwtjes? Volgens uh, mij is het ook altijd weer... Uh, even kijken wat, wat er in de lijsten staat. Ja, we gaan even in de Beatport charts kijken. We hebben nog niet besloten welke genre. Dat, nou, gaan, we, dat, dat gaan we nog nader overeen te komen. Ik denk dat het of een Future House uh, gaat worden... of, of een, een uh, Jack-in-chart. Uh, ja, nou, vorige keer met... Uh, DJ Jumping Joey erbij zijn idee om even techno-charts uh, uh, door dat te spitten. Dat doen we niet meer, dat, dat doen, we doen we niet meer. meer. Nee, dat <laughs> doen we niet meer. Maar het was wel vet. Het was iets wat anders. Laten ja. we het uh, daarop houden. Ja. Hé, hey, maar over wat anders gesproken. Joey, die kan wel best wel draaien, hè? Ja, ja, ja. En over draaien gesproken, zie je het, heeft het nog meer uurtjes uh, als alleen het eerste uur. Straks is, ja, je zegt al, mijn USB-stickie pijlt weer uit, want... Heb je nog een tip van de sluier wat er gaat komen? Uh, nieuwe Chesto. Oeh, Dat is een nieuwe single. Wauw, heet die. Uh, heel veel nieuwe Deep House-plaatjes. Veel lekkere beukertjes. housejes, Nieuwe van Kalantis, uh, Klassiekertjes. Oh. Klassiekertjes in nieuwe jasjes. Dat dus, dan klinkt uh, allemaal lekker. Ja. Hey, en, en speciaal uh, voor uh, Jumping Joey. <laughs> ja, ja, ja, ja, je kan ja, ja, er gewoon ja. niet omheen, hè. Zie het, zet het trend met Kafferhouser en DJ Sjaak. En we doen, dat, we doen dat stap voor stap. Zeker te weten. jou ja, 106,9, 104,5. Dit is It. Stapostap, de kom binnen kom binnen van mijn hoek, papa. En kom binnen van kom binnen van Je zit stap voor stap elastie hey, Doe geen nackie of een babbie Ik ben challenge, bitch van drank en schwenen We gaan hier, we gaan daar, we gaan, bam, bam Wat je weet, als we knallen is het dan, dan, U mag zitten, want ik kan staan Deze motherfucker wat de mannen willen, kom, blakken, maar Hell no, dat wordt die onzin, bitch wij weten wat doen doen wij weten wat doen wij weten wat doen have a house je weet wat doen king bamboo je weet wat doen king bamboo je doen king bamboo you waiters are popping elk house je weet wat doen doen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 Ja, ziekertje. Jason Baai met ICAT Up. En hij komt uh, binnenkort pas weer uit. Dus ja, uh, yeah, see het first. Hè. We, hou, <laughs> we houden het gewoon in stijl hier zo. Hey, en over stijl gesproken, ik hoop niet dat je morgen je gala pak aantrekt uh, naar Mysteryland. Land. Nee. Of was je al van plan vanavond een campingplaatje te gaan nemen? Nou, ik, ik zou maar regelaars uh, gaan doen. Ik denk het ook, mijn kaplaarsen. Want ja, we pakken er even erbij. De organisatie van Mysteryland is namelijk voorbereid op regenachtig weer. En dat, ja, dat gaat komend weekend uh, zeker gebeuren. Vooral de zaterdag belooft het een echte Hollandse regendag te worden. Het wordt niet heel heftig, maar we hebben wel verschillende maatregelen getroffen. Om het dat bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken, zegt festivaldirecteur Carida Kornfeind. Ja, er zijn onder meer extra tenten en overkappingen besteld... onder bezoekers van het oudste en grootste elektronische muziekfestival van Nederland. Straks behoeden voor al te veel nattigheid. Ook worden vloeren gelegd tegen de modder... en zijn er extra verwarmde ruimtes waar dans het publiek weer op adem kan nou, komen. Ik verwacht heel veel mensen helemaal bruin van de modder. Ja, daar kun je ook leuk gaan sliden. fights. Maar ja, dan de, het is natuurlijk het hele weekend. Juist de zaterdagkaarten waren vier maanden terug al compleet uitverkocht... En voor de zondag zijn nog enkele tickets verkrijgbaar. Ja, de verweersverwachtingen zien er dan beter uit. Dus ja, ze hopen er nog gewoon naar uit te verkopen. Als alle tickets de deur uitgaan... lopen er zowel zaterdag als zondag 55.000 bezoekers... op het Floriade-terrein in de weer. Mensen met een kopierticket, ruim 17.500, kunnen vrijdag al los. Als ze op de camping de eerste DJ's hun platen aan elkaar mixen. Mysteryland viert dit jaar een jubileum. Het festival vindt voor de 25e keer plaats. Reden om extra groot uit te pakken, zegt Cornwallen. Mysteryland is een festival dat altijd doorgaat in ontwikkelingen met oude en nieuwe stromingen. En ja, ze willen altijd vernieuwingen en verrassen. En ja, wat zou Mysteryland, de naam zegt het al, zijn als het altijd hetzelfde is? Op het affiche staan dit jaar ook grote namen als x en Crossall, Fatboy Slim, Paal van Dijk en Alessio. En ook de Nederlandse danstop is aanwezig met onder andere Hartwell, Nicky Romero en Sunny James en Ryan Marciano. Ja, en dan over die kaartjes Dennis. Ja. Ze waren dus uh, voor de zaterdag vier maanden terug al uitverkocht. Ja, klopt. Nu met deze weersvoorspellingen worden er dan nog extra tickets uh, aangeboden via andere sites of valt het uh, tegen? Nou, ik vind het wel meevallen, maar er zijn er ook wel heel veel weer verkocht ook. Ja, wat, wat doet de prijs van de ticket op dit moment nou? nou ongeveer momenteel tussen de 50 en de 58 euro. Nou, en als ze hem nieuw hadden gekocht... Uh, uh, is het dan gewoon de uh, prijs dat de mensen nog uh, dezelfde prijzen nou weer, de, weer voor terugkrijgen? Nou of de, vat, valt dat weer tegen? De originele prijs was 64,50. Ja, en dan nog de exclusief de servicekosten? Nee, he? die zit erbij. Die zitten erbij? Ja. Oh, Oké, okay, dat valt weer mee dan. Ja, 64,50 inclusief. Nee. Je kunt dus iets goedkoper. En ja, ja, naarmate de regendruppels vallen, kun je nog in je slag staan. Dus mocht je er nog één willen. Zullen en, en, niet, ook en niet te veel geld ervoor willen betalen. Houd ja. dan de, de sites in de gaten van TicketsWeb. En wat okay, hebben we nog meer, Dennis? Eh? Hebben we nog meer sites als TicketsWeb waar je kaartjes uh, uh, betrouwbaar kunt kopen? Uh, via GoGo -Go is ook uh, heel betrouwbaar. Ik heb via GoGo, -Go. oké. Okay. Daar heb ik eens een keer uh, gebruik van gemaakt. En het uh, werkt heel goed. Nou, kijk. Wie weet... We gaan morgen nog eventjes, als er zonnetje doorkomt, uh, gewoon even naar Mysteryland gewoon eventjes... Uh, ja, ik neem een, een, ik neem een umbrella mee. Een umbrella. Ja, <laughs> denk je dat je daarmee naar binnen komt? Nou, ik weet het niet. Het zal weer een potentiële moordwapen zijn. Dat denk ik ook. Een ander potentieel moordwapen. Die heb ik voor jullie klaarstaan. Dat is deze hele gave. The Chainsmokers side effects. In de verdere Le remix. Ah, lekker. George meer natuurlijk op jouw CFM standwoord. See it in the house. Just go home, yeah My feet are taking me to your front door I know I shouldn't go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 plaat Zo van uh, Carl Kennedy, The Love You Bring Me. Ditmaal uh, Joe Stone die hem uh, gedaan heeft, Dennis. Ja, ja. Een favorietje van jou, hè? Ja. Maar ook omdat ik het origineel altijd heel goed vond. Is alweer uh, ja. tien jaar geleden dat hij uitgekomen is. Veertien uh, jaar. Veertien jaar, ongelooflijk. Ja. Hé, hey, maar uh, even treurig nieuws, hè? Want uh, ja. Ja, een man uit Nederland... Niemand minder dan Nick van der Wal, oftewel Afrojack. Hij zegt zomaar zijn jubileumconcert af in uh, Ahoy. Ja. W wat heeft dat nou weer te betekenen? Ja, ze willen niet zeggen waarom. Willen ze niet zeggen waarom. En uh, kon je zomaar een kaart al uh, kopen of uh, kun je ze terug... Nou, uh... ja, de kaarten die al verkocht zijn... Uh, de mensen die krijgen hun geld daarvoor terug. Oké. Okay. Maar er is ook nog niks bekend over een nieuw datum. Dus het is allemaal heel erg... Uh, het is helemaal. Uh, schimmig. Uh, ja, en... Last minute uh, nieuws natuurlijk eigenlijk. Want ja. ja, heet van de naald hier zo. Nou ja, ik ben benieuwd. Uh, ik had nog geen kaarten ervoor. Maar ja, we houden het in de gaten natuurlijk. Ja. En dan, uh, ja, we volgen het. Waar hebben we nog meer nieuws, Dennis? Uh, want Amsterdam Dance Event uh, komt al met de rassenschreden dichterbij. Ja. Het welbekende... Uh, Amsterdamse feesten allemaal. Ja, niet zomaar feesten. Het, het zijn uh, wel uh, een paar honderd feesten. Het is een beetje de ultra van uh, Amsterdam. De Miami Winter Conference. Elke club of ja, ja. kroeg die zich zeg maar uh, wil meten. Die zorgt dat er een DJ achter de draaitaal staat. Dus er is ho nog hoop voor uh, DJ Mau. Ja? Ja, dat zou wel ja. wat leuk zijn. Hè? Dat uh, een beetje Absoluut. party uh, muziek. skiën, jongen. Maar... Als DJ Maup nou een kater heeft, is, is daar ook nog een feest voor tijdens het Amsterdam Dance Event? Ja, zeker. Dan kan hij naar de, het Hangover Feest op zondag. Oeh, dat is goed. Amsterdam Dance Event Hangover keer terug. Als de afsluiting van Amsterdam Dance Event: het gratis toegankelijke festival. Amsterdam Dance Event Hangover. Speciaal voor Mouw georganiseerd. Sluit op zondag 21 oktober voor de tweede keer de Amsterdam Dance Event af. Of de NDSM uh, Werf. Niet te warm met de NDSM. Uh, <lacht> dat, dat zal er misschien ook nog wel in hakken. Tijdens de Amsterdam Dance Event Hangover komt iedereen samen om een lange week vol clubnachten relaxed af te sluiten. Live bands en DJ's spelen passende sets bij de zondagsfeer. Levensgrote kunstinstallaties, ontspannende hot-ups en een sauna terrein. Kenners en beginnende verzamelaars ontmoeten elkaar op de Crate Diggers Records Fair van Discogs. Waar een breed aanbod van dancemuziek of vinyl te vinden is. Oh. Bijzonder dit jaar is de toevoeging van de Crate Diggers Records Fair. Het is een initiatief van het welbekende Discogs. Die een bijbel biedt aan iedereen die zich bezighoudt met dancemuziek. Tientallen kraapjes hier het terrein en bieden een bonte verzameling vinyl aan. De belangrijkste online database voor muziek creëert een gevoel van... Community voor liefhebbers wereldwijd en is daarom zonder twijfel een treffende toevoeging. tijdens hangover. Ja, in de hangover-oase op de NDSM-werf. wordt Amsterdam Dance Event in stijl afgesloten. De sauna en hot tub zijn de perfecte plek. om het lichaam een welverdiende detox te gunnen. Bezoekers kunnen zich ook uitleven in de arcadehal. Foodtrucks serveren verse gezonde maaltijden. Ja, dat is helemaal gericht op maaltijden. Speciaal biertje is altijd lekker en bijzondere wijnen maken het smakenpalet af. Relaxen kan ook bij een rustiek vuurtje of bij een van de live bands. Melodische, deunen, de middag, het terrein met een hogere frequentie, voor dansende bezoekers in de avond. Ja, Into the Woods zette vorig jaar voor het eerst voet in Amsterdam tijdens de Amsterdam Dance Event. Zowel Into the Woods uh, Weekender als de Amsterdam Event Hangover. Ze keren uh, terug, dus op de NDSM Werf. Nou, dit belooft wat moois uh, te worden, ja, denk ik zo. Lekker afzakketje. Hebben we ook ondertussen al uh, wat Amsterdam MCDM Dance Eventen, feesten uh, in jouw agenda? Uh, ik, met, uh, met rood omcirkelde kruizen staan of? Uh, nou, ik heb er in ieder geval eentje al. Dat eene. is uh, op 18 oktober in de Martin Social Club de Musical Freedom Label Night. Het label van Chester. Uh, ja. Je hebt daar een label night op 18 oktober. Oh, dat, uh, dat klinkt gezellig. Ik heb al twee kaartjes. Nou, dus, uh, ja. gaan we gaan. Ik, ik denk het wel, ja. Gezellig. Ja. Ik, ik pak mijn agenda er eventjes bij. Ja. Zet er maar een Dikke Kruis uh, overheen. Zeker. Hé, hey, maar uh, ja, normaal doen we het niet zoals de tros uh, verzoekjes. Maar ja, om sommige dingen kun je niet heen. Nee, onze enige echte uh, Brian, de man van het kamp op zijn scooter. Met zijn pata's. Ja, en zijn heuptasje, natuurlijk. Hij zegt, heb je ook die plaats van de tweakers? Ik zeg, natuurlijk hebben we die. Speciaal voor Brian! This is the story of Jägermeister. Jägermeister Mr. In de barbecue. Ja, maar uh, dat, dat, dat, dat wordt. Dus. All oh, jezus. <laughs> Heb je die Zouden ze dat ook in die woonwagen draaien? Ik zou het niet weten. Hé, hey, maar ik, denk ik, dat krijg, hier, ik krijg hier wel models. allemaal verzoekjes binnen, hoor. Want ik krijg hier ook uh, een verzoekje uit Duitsland binnen. Voor een Vincent. Ja, slim Oké, okay, nou even normaal hè. Dan maar beter deze. In the versus energy 52 last night DJ Gigaby Ronski saved my life. <laughs> in de DJ's From Mars remix. Hé, hey, het is de tijd voor we pakken ze er gewoon bij. We gaan de charts. We gaan weer even kaarten. Ja hoor, we gaan weer even kaarten. En wat is het vandaag geworden? De future house chart. Oh, ik dacht lekker de funky crew van Jack in het chart. Bij de anderen zit uh, alleen maar uh, Don ja, Diablo. Alleen maar Don Diablo's. Dus we pakken de Jack in the Chard erbij. Ja. En ja, de heren van Block and Crown, ja, ze zitten niet stil, jongens. That same line, but... ...of Next Gen record. Al tijdje in roulatie hier bij Seat. Ook een uh, veel versamplelde plaat, hè? Want hij is lekker. Veel gesampled deze Ja, de meeste mensen die kennen het eerste stukje alleen maar. Ja, ja. En op nummer 9 staat nog steeds Like an Egyptian van Vassa op Pornostar Records. Het label waar Kees uh, van houdt. Wat lekker duimpje dit. Oh, vet dit. En hij blijft maar in, in die chart hangen. Het is gesampled, hè, van de Bangler Boys, hè? Van de Banglers. Van de Banglers, ja. En jij ja, zei het net al, degene die achter Block Crown zit, ze zit in stil, want... Op. op nummer 8 komen we zo tegen. You caught the body. Oh, lekker van die disco groepies. Dat vind ik van Block Crown altijd lekker. Die, die lekkere gesampelde disco uh, classics. Maar dan de vraag. Van wie is het origineel? Ja. Ja. ja. Ligt op het puntje van je tong. Leuk voor S een muziek. Simon en Garfunkel. Leuk voor een quiz. Ja, ja, ja, ja. En dan op nummer 7. Daar vinden we Loki, Stefan en Crazy Beats. Oftewel Fornestown Records in de house met Yeah. Jesus. Maar de zijn op pakketten op ofzo? Ja! Bro, we, gaan weer, we gaan weer uit de oude doos. Weet jullie dat ik altijd een beetje verkoud heb? Dat leukere titel zit. We gaan ze heel schijnheilig andere titels neerzetten. Alsof het een hele andere plaat is. De kenners die weten het toch. Ja, ja, absoluut. En op nummer 6 vinden we Richard Gray en Lissa. Wel bekend van Lissa en Voltax neem ik aan. Op Tactical Records bed. Big Drop. Weet je wat het is met dit soort hout? Nou, hier kan ik de hele dag naar luisteren. Ja, nou ja, op een gegeven moment wil je ook wat anders hoor. Het zijn natuurlijk alle uh, klassiekers over het algemeen in een uh, we'll nieuw jasje. Maar Ik heb mijn next note. gedaan hoor. Ja, next note. Ik heb mijn next note. in heb mijn next note. Ik heb mijn next note. Ik heb mijn next note. Ik heb mijn de note. Ik heb mijn hè? note. Ik heb mijn next note. Ik heb mijn next note. Ik heb mijn next note. Ik maar elke dag, Mike lijkt wel of ik of plaatsen per dag maak. Maar ik vind deze goede stevige bied erachter ja, ja, ja. zit hoor. Ja, het, is ook, het zijn ook de leuke samples, weet je, maar ik vind het van de goede plaatsen. En we komen biste, dichter bij die Velbegeer, nummer 3. Maar eerst nog nummer 4. Vladi en D.N.Y. en de South Rockets met California. Lekker dit. Oh, hier nou. Ah ja, ja, we hebben weer een sample pakket te pakken. En ja, wat lekker dat baslijntje onder. Het gaat zo lekker mee. Maar ja, we weten wel wat lekker is hier bij Sierra. Ja, het. tuurlijk. En dan, ja, die nummer 3. We verstaan ons pak wel. Op nummer 3 vinden we Earth and Jerome Robbins met Groove, yes. Hey. Ik vind die vokaal zo lekker. Nou, Jeroen, trek je oude stapschoenen maar weer aan. Die hebben we nog steeds aan. Oh, ze zitten zo lekker. Ja. Nummer 2 vinden we Julian de Angel op Tactical Records met Samba Piano. En ja, dat is Jordan Mama Cosa. Hoe vaak zou deze sample wel niet gebruikt zijn? Nou, ik denk als je een euro krijgt per uh, sample, dat en ik, en ik kom er nog een uh, sample die Piano Sample op de achtergrond. Ja, er twee platen op elkaar heen. Leuk gedaan. En dan op nummer 1, Sasso Basso van de Q-Guys en Andrea Lado. Nou, weet je wat ik altijd wel vind? Nou, vinden de platen die eronder staan altijd beter dan die bovenaan staan. Ja. ja. Ja. je kan niet alles hebben. Dat wou ik net zeggen. Wij maken gelukkig niet de charts. Nee. Nou ja, uiteindelijk wel. Maar ik heb nog zo'n lekkere plaat, hoor. Nee, toch? Ja, echt nog eventjes, want zometeen tweede uh, uur, zie je het. Ja, the one and only. DJ Dion die live in de mix hier met Gerard Rodski in de mix. Ja, ja. Ik denk elke keer dat je Rabotsky zegt. Nee. Maar ik heb nog één favorietje, hoor. Ja, nog één favorietje. Nou, vooruit. Omdat wij het zijn. See it het met nu? Wise. Wise. And Feel My Needs. Oh, lekker. In de Purple Discomachine. room op zijn best. Dat zou ik net zeggen, Mark Knight. Oh, kan er ook best doorheen, maar deze is nu mijn favoriet. Zometeen naar het nieuws weerverkeer van 10 uur. Nog lekker is een uur, zie je het. Blijf er lekker bij zitten, blijf er bij staan. Doe de barbecue aan. Doe een drankje. Het zorg, maakt niet uit. Zorg wel dat je Als je het maar naar je zin hebt. Zorg wel dat je parasol erboven hangt. Nou, zou we juist niet klappen met die bliksem. Anders word je vanzelf geroosterd. Dit kan machine. En af en toe komen er verzoekjes binnen dat je denkt: van Jeetje, wat moeten we daar nou weer mee? Uh, André Hazes, ja, dan denk je wel van: Nou ja, dat, dat, dat zou toch niet echt bij. Zie het passen? Maar ja, zie het en zie het. En we draaien onze hand er niet voor om, hè Dennis? Uh, we, knallen, we knallen het er gewoon eventjes in. Gewoon even lachen. Kan, omdat het kan? Maar het moet gewoon omdat het, om het kan. Dat, dat dacht ik ook. Ze kunnen het heen en weer krijgen. Dat vind ik ook. Het is nooit goed, het is altijd nee. Nou, soms maar ook ja. ik heb ja. het al bekeken. Vandaag, dat wordt mijn dag. Dat ik me lekker uit ga leven. En alles kan en mag. Op oh, ga ik even uit mijn bol. Gooi alles van me af en giet me vol. Want ik hou van het leven...